Twee uur. Het NOS Journaal. Jop Boot. Het kabinet neemt geen be nieuw besluit meer over de het Wiegepolder. Staatssecretaris Bleker wilde de polder voor een derde onder water zetten. En kwam daarmee terug van eerdere plannen. Maar voor het plan van Bleker was geen meerderheid in de Tweede Kamer. Wij moesten ons beraden op wat nu ons besluit nu zou moeten zijn. En we weten dat we een demissionair kabinet zijn met ook onduidelijkheid in de Kamer over voor, we, voor welke voorstellen dan wel meerderheden zijn. En dan hebben wij maar één conclusie getrokken uiteindelijk. Dan is het aan een nieuw kabinet. De kwestie over de ontpoldering van de polder in zeels vlaanderen sleept al jaren. Vorige week werd duidelijk dat de Vlaamse regering juridische stappen tegen Nederland voorbereidt. Staatssecretaris Steven van Justitie neemt de petitie... tegen de vervroegde vrijlating van Volkers van de G. uiterst serieus. Dat heeft een woordvoerder van Teven laten weten via het ANP. Vanmiddag werd de petitie overhandigd door initiatiefnemer Hans Smolders... die chauffeur was van Pim Fortuyn. De petitie tegen de vrijlating van de moordenaar van Fortuin is 40.000 keer ondertekend. Van der G., die in 2003 werd veroordeeld tot 18 jaar cel, kan vrijkomen in 2015. Hij heeft dan twee derde van zijn straf uitgezeten. De partijen die het vijfpartijenakkoord hebben gesloten, reageren tevreden op de definitieve tekst. Ze benadrukken dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Volgens CDA-leider Van Haasma Buma wordt in het akkoord de pijn eerlijk verdeeld. VVD-fractievoorzitter Blok vindt het pijnlijk dat sommige maatregelen van het kabinet zijn teruggedraaid. Maar niets doen zou enorme schade hebben opgeleverd. Volgens PVV-leider Wilders is de VVD de weg kwijt. De hardwerkende Nederlander, die iedere dag om 7 uur opstaat om naar zijn werk te gaan, die raakt dadelijk zijn reiskostenvergoeding kwijt. Die moet meer BTW betalen. Die moet weer voor de eigen risico uh, betalen. Dus het is slecht voor de burger, slecht juist voor die hardwerkende Nederlander waar de VVD het uh, dacht voor op te komen. En uh, het is ook slecht voor de economie.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 dat het hoge BTW-tarief stijgt van 19 naar 21 procent... en dat ambtenaren op de nullijn gaan. Drinkwaterbedrijven willen overal in het land watertappunten plaatsen. Zo willen ze zwerfvuil terugdringen. Plasticflesjes uit de supermarkt worden vaak weggegooid. En niet altijd in een vuilnisbak. De watertappunten komen vooral op drukke plekken in landelijk gebied. Het idee erachter is dat lege flesjes kunnen worden bijgevuld.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 Dit is de ANBB-verkeersinformatie. De Pinksterdruk is al begonnen. Er zijn al veel lange files op de A1 vanuit Amsterdam... op de A28 vanuit Utrecht, in het zuiden van het land... richting Eindhoven op de A58 en de A2... en verderop naar de A2 richting Maastricht... en in het midden van het land op de A50 van Arnhem naar Os. Verder nog bijzondere files op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij randweg Dordrecht 5 kilometer. Er stond een vrachtwagen stil, maar inmiddels zijn alle rijstoken weer open... En veel vertraging nog op de A50 Arnhem naar Zwolle. Dan staat tussen Afrit, Hoendelo en Apeldoorn-Noord 13 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met caravan. Maar inmiddels zijn daar ook alle rijstoken weer open. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verdient. Vakantie. Ga nu ASN ideaal sparen met 2,6% rente. Bijvoorbeeld over uw vakantiegeld.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 Vanuit een zonovergoten café, de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam, waar u van harte welkom bent. Herman Wijvels, zo so direct over de reddingskansen van Europa, van Nederland en van het CDA. Erik Rutjens over onze pensioenen, die mogelijk misschien wel veel meer worden gekort dan voorspeld. Ellen Ten Damme over het toneelstuk Hoer van Nieuw-West en de film On the Road. Jubilaris Jan de Bouffry over 50 jaar Nederland restylen en het verzamelen van kunst. Moet stunten met alcoholprijzen worden verboden. Daarover wordt gedebatteerd. En beperkt de hypotheekrenteaftrek, zegt de Koenderscoalitie, Schaf hem af, zegt de sector. Wie heeft er gelijk? Frits Barend gaat het weer over zijn sportieve hoogte- en dieptepunten hebben. Justus Van Oel met zijn column Brouwer met Bed Brussen. Heel veel satire. En live muziek Bertolf. Vrijdagmiddag, vrijdagmiddag, vrijdagmiddag. Bertel, u krijgt hem nog meerdere malen en dan natuurlijk ook uitgebreider uh, te horen. U kunt ook reageren op deze uitzending. U kunt, on kunt ons uh, twitteren, hashtag AfroVML is het adres. En u kunt ons bekijken op de website: vrijdagmiddaglife.afro.nl. Dat de pensioenen omlaag gaan, dat wordt wel verwacht. Maar die korting zou wel eens veel groter kunnen zijn dan tot nu toe... door onder andere de fondsen zelf is voorspeld. Volgens berekeningen van RTSZ zal bijvoorbeeld het ABP... het grootste pensioenfonds in Nederland... bij ongewijzigde omstandigheden het pensioen de komende twee jaar... met maar liefst 18 procent moeten verlagen. Hier Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht. Welkom. Goedemiddag. Uh, en we zijn in blijde afwachting overigens van uh, Ellen ten Damme, die ik aankondigde. Uh, als ze arriveert, dan zal ze uh, tijdens dit gesprek aanschuiven. Uh, meneer Lutjens, uh, verlaging van 18% de komende twee jaar. Dat klinkt heel erg alarmerend. Is het, is het ook realistisch? Ja, je moet dat niet uitsluiten. Uh, we zitten nu al sinds 2008 uh, de financiële crisis die toen uitbrak in de problemen wat betreft de financiële opzet van pensioenfondsen. Ze hebben een dekkingstekort. En dat is nu al uh, bijna vier jaar gaande. Dat herstelt niet echt. En uh, een belangrijke factor daarin is op dit moment... Uh, enerzijds uh, het feit dat men steeds langer leeft. Dus de pensioenen langer betaald moeten worden. heb je meer geld nodig, wat er niet voor gereserveerd is. En tweede is, de rente is structureel laag. En dat heeft uh, gevolgen voor de verplichtingen. Ja, en dan... dat moeten we even uitleggen. Want meestal denken mensen, lage ja. rente, dat is fijn. Ja, maar dat is voor de pensioenfondsen heel vervelend. Uh, want... Uh, uh, het heeft uh, niet zo dat je dan minder in kas hebt. Het is een uh, rekenmethode om je verplichtingen te waarderen. Bij een hogere rente mag je volgens het systeem van rekenregels... je verplichtingen lager waarderen. Dus dan kun je technisch gezien met minder vermogen nou, volstaan. we gaan bekijken, uh, kun je met wat je in kas hebt... die pensioenen die je in de toekomst moet uitbetalen, wel betalen. En dan, ja. dan wordt voor het rendement rekening gehouden met de rente die van dat moment. En ja. als die laag is, dan uh, moet je dus meer geld in kassen ja, hebben. Ja, daar kun je het uh, simpelweg voorstellen. Je rekent in een lage opbrengst van de beleggingen in feite. En ja. dan heb je dus meer geld nodig. En, hm. en, en de eurocrisis, in hoeverre speelt die een rol? Nou, die eurocrisis heeft natuurlijk effecten op het feit... dat uh, markten zich niet echt herstellen. En ook die rente zich niet herstelt. Dus, en, en dat blijft nog wel doorgaan. Dus de verwachting dat je op korte termijn uit herstel zal komen... als pensioenfonds, die is niet realistisch nee, op dit dat, moment. Dat wordt natuurlijk vaak gezegd. van ja, Het ja. zijn allemaal momentopnamen. het ja. kan weer veranderen. Ja dat, ja, dat is in 2008 natuurlijk heel duidelijk ook aangekondigd. Ze zegt ja, dit is een dip, daar komen we wel weer ja. uit. Uh, maar die dip duurt is nu echt structureel. En ook als je kijkt inderdaad naar de omstandigheden, de financiële markten en in de eurolanden, moet je niet verwachten dat dat snel herstelt. Kan de overheid dan iets doen om te voorkomen dat die pensioenen zoveel zo veel lager worden? Ja, niet echt. Want het is een kwestie van waardering van de financiële verplichtingen. Kijk, waar wel over gesproken wordt, uh, is of je niet andere rekenregels moet hanteren. Bij als het over die rente gaat. Als het over die rente gaat bijvoorbeeld. Maar ja, dat is een beetje voor jezelf, voor de gek houden. Want die rente is op de realistische actuele marktrente afgestemd. En je kunt wel zeggen, nou, wij denken dat het wel weer aantrekt... en daar mag je nu alvast rekening mee houden dan krijg je een gunstiger beeld voor dit moment. Maar als het niet beter wordt, dan ben je aan potverteren bezig geweest. Ja, terwijl die pensioenfondsen ze zeggen... Uh, ja, maar deze hele lage rente is niet realistisch. Want als je naar de langere termijn kijkt... zie je dat we gemiddeld altijd veel beter scoren. Dus je kunt best van een hogere rente uitgaan. Ja, maar dat is toch een beetje gevaarlijk op dit moment. Want de omstandigheden in de huidige markt... zijn toch niet vergelijkbaar met het verleden. Uh, je kunt wel blijven zeggen, uh, als we naar het verleden kijken... dan zal het best wel weer aantrekken. Maar dat zeggen we nu al vier jaar en het wordt maar niet beter. En hoe langer je uitstelt de maatregelen... hoe meer je de problemen naar de jongere generaties ja, maar verschuift. Maar vier jaar niet heel kort in dit soort discussies. Ik bedoel, ja, vier ABP jaar... zegt, we hebben de afgelopen 15 jaar hebben we 5% rente gehaald. Ja, dat is, dat, ja dat, dat is op zichzelf waar. He, voor een pensioen is vier jaar niks. Uh, je spreekt over een beleggingstermijn van 40, 50 jaar. Dus dan is vier jaar echt heel kort. Uh, aan de andere kant, uh, uh, als het werkelijk verbetert... als dat werkelijk gebeurt, kun je het ook wel weer inhalen... wat je nu gaat korten. Uh, maar om het uit te blijven stellen, is toch een beetje hopen... dat het beter wordt. En uiteindelijk zijn de jongeren daar de dupe van als het niet beter wordt. Ja, de jongeren en, en dus misschien de mensen die zo direct minder pensioen krijgen. Wat, wat kunnen die doen? Ja, ze kunnen moeilijk overstappen naar een ander fonds. om nog, Nee, uh... je hebt geen keuzevrijheid. Je zit uh, verplicht in een filmfonds, via een werkgever of in een bedrijfstakpensioenfonds pensioenfonds uh, verplicht. Het overheidspersoneel heeft geen enkele keuze. Die zit verplicht omdat je ambtenaar bent in het AWP. Dus daar kun je zelf niet voor kiezen. Dat... Het enige wat je kunt hopen is dat het uh, inderdaad beter gaat in de toekomst. En in hoeverre, hè, want het is dus de, de, de, de crisis, is echt, de rente, dat speelt allemaal een rol. Uh, maar we lezen vandaag onder andere ook weer uh, in de Volkskrant... Uh, een van de redenen dat die fondsen niet altijd goed presteren is... omdat ze in hele risicovolle uh, beleggingen geld hebben gestopt. In hoeverre speelt dat een rol? Nou, dat is in het uh, verleden best gebeurd. En natuurlijk zijn er grote verliezen geleden door de uh, financiële crisis, uh, wereldwijde financiële crisis. Dat is zo. Uh, als je heel veilig had belegd, dan was je niet zo uh, naar beneden gegaan. Maar dan had je in het verleden ook minder opbrengsten gehad. Uh, dus dat is altijd de andere kant van de medaille. Nou, door... dit, dit, dit refereert aan een onderzoek onder andere door de Universiteit van Maastricht. Beleggingen in private equity fondsen. Ja. Ja. Uh, en dat zijn risicovolle beleggingen. Ja. Dat doe je omdat je een hoog rendement verwacht. Ja. Maar die blijken veel slechter te scoren dan gewoon sparen of aandelen. Ja, maar dat, ook dat is een uh, momentopname uh, natuurlijk. Ook als je dat weer naar het verleden uh, bekijkt. Uh, dan blijken aandelenbeleggingen beter gerendeerd te hebben. dan gewoon het spaarbankbondje. Ja, nou, dit, dit gaat over tien jaar, tussen 2000 en 2010. Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de periode. Moet je vier jaar nemen, of tien jaar, of veertig jaar? Mm -hmm. ja, dat zijn, uh, zijn keuzes. Maar feit is, als je veiliger had belegd. dan had je die uh, verliezen niet geleden. Dat is een feit. Maar had je misschien ook minder opbrengsten gehad. U vindt niet dat je voor pensioenfondsen, waar, waarbij je toch altijd over de lange termijn gaat. Eigenlijk ja, misschien wel een verbod zou moeten hebben op dit soort risicovolle beleggingen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je verbod moet hebben. Wel beperkingen, uh, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Maar als onderdeel van een totale portefeuille kun je veilige beleggingen hebben en ook een deel onveilige beleggingen. Dat vind ik prima. Want, want die onveilige beleggingen is maar een klein deel. Dat, dat, dat mag niet meer dan een klein deel zijn, vind ik. Hmm. Ja, dan spreek ik maar, over dat ik dat 15%. Zo? Dat is in het verleden soms wel meer geweest. Hmm. Maar ik denk dat je naar de toekomst daar strakkere regels over zou moeten hebben. Volgende week komt uh, minister Kamp met uh, een hoofdlijnende notitie... zoals het heet over die pensioenfondsen. Uh, kan hij op een of, een of andere manier nog iets doen... om te voorkomen dat die fondsen zo gekort worden? Nou, nee, over het verleden kun je niet repareren. De huidige situatie kun je niet uh, repareren. Wat wel een onderdeel van die notitie zal zijn... is dat er naar de toekomst toe mogelijk pensioenfondsen... Uh, lichter gefinancierd kunnen zijn. Zodat ze uh, meer op de lange termijn kunnen gaan beleggen. Uh, en dat zou uh, kunnen betekenen dat je niet zo snel tot korting hoeft over te gaan. Dus dat, dat geeft iets meer lucht. Dat geeft iets meer lucht in tijd gezien. Ja. Voordat je tot korting hoeft over te gaan. En ja. Het vandaag gepresenteerde koendus akkoord uh, uh, ja, staat ook van alles over de AOE. Uh, wordt versneld, verhoogd die AOE in leeftijd. Het uh, kritiekpunt was nog wel dat er een kleine groep AOE's die geen werk meer hebben... bijvoorbeeld in een gat terechtkomen. Uh, de roep aan pensioenfondsen is om daarin bij te springen. Een terechte roep. Nee, dat, dat vind ik niet terecht. Ik moet even, even teruggaan. Hè. Er was een uh, pensioenakkoord tussen de overheid en sociale partners... waarin stond dat de AOW in 2020 in één keer naar 66 jaar zou gaan. Uh, eenzijdig heeft de overheid gezegd... dat gaan we even vervroegen via dat lenteakkoord. Uh, vanaf 1 januari 2013 gaan we het al verhogen. Uh, de, pensioenfondsen hebben dan wel eens, uh, of de werknemers die, die hebben dan een maand een inkomensgat wellicht. Uh, maar waarom zouden de pensioenfondsen dat moeten oplossen? Als de overheid, Als de overheid besluit. Ja, daartoe besluit, eenzijdig... Terwijl die pensioenfondsen al te weinig geld hebben. Dan zouden ze nog eens een keer extra uitkering moeten gaan Dus de gaan doen. overheid zou dat gat moeten dichten? De overheid zou zich moeten houden, denk ik, aan het uh, pensioenakkoord. Dus de AOW uh, in 2020 in één keer na 66 jaar doen. Het is al met al een sombere conclusie. Uh, we moeten rekening houden met een fixe korting degenen die in pensioenfonds zitten, moeten daar rekening mee houden. Dat is uh, niet zo bij degene die bij een verzekeraar zitten... maar de, wel degene die bij een pensioenfonds zitten voor een pensioen. Ja, dat is geen fijn bericht, maar we hebben u ook niet alleen maar... voor mooie uh, verhalen gevraagd, maar uh, voor een realistische inschatting... <lacht> die helaas dan uh, wat pessimistischer is. Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht. Tot zover dank. Zo het gaan we verder praten met als ze is gearriveerd... want ik zie nog een lege stoel voor me Ellen ten damme. We zijn in afwachting, maar eerst gaan we luisteren naar muziek van Bertolt. Hmm. deny it, if it's true, you wanna hide it, but look at you, don't you stand by here, be here too, you could just try it, it's up to you, Now look at you. We're on your way, finally on your way, to understand. to understand, but would it make you feel much better if we all don't look your way, keep your head, you to keep your head to yourself, all to yourself, and tell me, would, would you have us rather, turn a blind eye to your mistakes, would it make you feel much better if we all just look the morning, a garden full of lovely roses, burning bushes like the ones in the times of Moses. You've got to learn to love, learn to let go, extinguish them with water. Look at you And Look at you better if we put our heads together if we all just look the other way Burning Bushes Berthold, vindt mooie muziek. En zou je uh, hun uh, laatste CD willen hebben, dan uh, moet je uh, onze vrijdagmiddag live Facebookpagina liken. Want onder degenen die dat doen, gaan wij maar liefst drie van de nieuwste CD's van Berthold verloten. Dus liken onze vrijdagmiddag live Facebookpagina. Dan uh, is Ellen Ten Damme, hopen wij, onderweg, uh, maar nog niet hier. En we hopen dat het verder goed met haar gaat. En als ze komt, hoort u er nog. Uh, maar omdat ze er niet is, gaan wij door met onze volgende gast. Geboren als boerenzoon in Zeeland, ontwikkelt hij, ontwikkelt hij zich als econoom, baas van de Rabobank, voorzitter van de SER, topman bij de Wereldbank, tot een, je zou kunnen zeggen, globalist puur sang. Hij is nog steeds prominent CDA-lid en hoogleraar duurzaamheid. Mijn gast van vandaag dus, Herman Wijvels, welkom. Goedemiddag. Uh, u... Applaus, dat mag. <laughs> u bent uh, heel, heel vaak overigens achter de schermen uh, nog heel erg actief. U zit in talloze uh, denktanks. Eén daarvan hebt u net bezocht in, in Brussel. Uh, negen wijze mannen en vrouwen, heb ik me laten vertellen... Uh, hebben daar uh, de Europese bankencrisis besproken. Is daar iets uh, belangwekkends uitgekomen? Nou, het is een groep mensen die het verzoek heeft gekregen... om advies uit te brengen aan de Europese Commissie... over verdere hervorming van het Europese bankenstelsel. En dat is een traject dat loopt nog tot eind september. Dus we zitten er nou halverwege. Gisteren hadden we de Volker op bezoek. Vroeger de minister van Financiën uit Amerika... die een belangrijke rol heeft gespeeld in het doen van aanbevelingen... voor. Laten we zeggen, het voorkomen van nieuwe problemen in het bankenwezen in, in de Verenigde Staten. Uh, dus daar hebben we gisteren uitvoerig mee gesproken. En wij zijn onderweg en daar valt nu nog weinig over te zeggen. Nee, maar uh, wat, wat is uw insteek? Als het nou ja, gaat kijk, om het voorkomen we, van zo'n bankencrisis? Dus waar, waar het in essentie op neerkomt, er zijn, er zijn eigenlijk twee dingen. Eén, banken moeten in de toekomst doen waar ze voor zijn. Namelijk uh, het um, ondersteunen. Uh, faciliteren van ontwikkeling in de reële economie, hè, dus waar mensen, burgers en bedrijven behoefte aan hebben. Gaat het als, als ik vraag, gaat het dan ook over scheiding van zakenbanken en, en, en uh, banken voor particulieren? Uh, ja, dus de, dat onderwerp uh, speelt daar ook. Uh, we, we bekijken alle mogelijke varianten om te zorgen dat in de toekomst uh, het bankwezen, nou ja, wat ik zeg, doet waar het voor is. Nou, en dat het niet meer zo gierend uit de klauwen loopt. Dat ze er meer grip op krijgen. Ja, nee, zeker. Dus uh, dat is de andere kant van de zaak. Uh, uh, voorkomen dat dezelfde problemen nog eens uh, uh, aan de orde komen. Ja, en dan stelt u een advies op? En wat gebeurt er dan met zo'n advies? Uh, nou, dan zal de Europese Commissie moeten beslissen... of zij met wetgeving komen in Europa om uh, banken in het gelid te zetten. Uh, uh, dat verdwijnt niet vanzelf in een hele diepe Europese la? Nee, ik denk het niet, maar we moeten dat afwachten. Ik wens u daar uh, succes en sterkte bij. We gaan zo direct doorpraten over de crisis in Europa. Ook over uw partij, het CDA. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Suzanne Mathijs over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. Duurzaamheid is nada hype, you know, no, no. Nu nog een stukje implementatie, go Herman, go, go, go. Everybody, clap in je handen, voor de Elkoor van de Lage Landen. Yeah, yeah, yeah. This is a biological jam. That's right. Vrijdagmiddag live, Herman Wijfels. This is a biological jam. De katholieke boerenzoon uit de Zeeuwse IJzerdijken. Ja. Weet als geen ander hoe zijn onuitputtelijke bron te bereiken. ochtends heel vroeg gaat de bekker. Hij smeert een biologische krekker. Nadat hij met zijn vrouw heeft gemediteerd. Met biologische jam. Hij ziet zijn leven als ontwikkelingsproject. is a biological Alles tromt groen vanuit interne motivatie. is a biological Topfuncties Rabobank, Ser, Wereldbank, Natuurmonumenten. is a biological Architect van het vierde kabinet. Net van en hij is de beste premier die Nederland nooit gehad heeft. Deze CDA-mastokant bij elke formatie grond. zijn naam voor een ministerspost in het rond. Hij vliegt de wereld over en rijdt een dikke BMW. Hij compenseert die uitstoot doordat hij vegetarisch eten. Duurzaamheid is not a hype, you know, no, no. Nu nog een stukje implementatie. Go, herman, go, go. Go everybody clap in je handen voor de elkoor van de lage landen Herman Wijfels, this is a biological jam Susanne Matthijs, Henry van Loon en Vera over mijn gast. Herman Wijfels, klopte het? Um, gedeeltelijk. Dus, uh, dit, dit is niet mijn hele profiel, maar nee, dit is uh, wel een es essentieel element eruit. Ja, dat dus, uh, was ook ik, niet de ambitie. Daar kan ik me een... wel bij vinden. Er hoeft niks uh, gecorrigeerd te worden. Nee, vind ik niet. Okay. Nee. Uh, he, he, heeft, dus u heeft als hoogleraar duurzaamheid nog steeds die dikke BMW? Ik rijd in een BMW, niet de allerdikste. En mijn wachten is op de elektrische die volgend jaar uitkomt. Maar er zijn al heel veel elektrische auto's. Nee, maar BMW komt volgend oh, jaar met elektrische. Want het moet wel een BMW zijn. Ja, vind ik altijd nog de beste auto. Ja, en u compenseert dat door vegetarisch eten, onder andere? Ja, onder andere. Ja. Wel, begrijp ik, uh, uh, katholiek vegetarisch eten... dat wil zeggen, niet altijd even consequent. Nee, dus uh, <lacht> de vraag is altijd of je daar consequent in moet zijn. Maar uh, als het zo uitkomt, uh, ergens uh, op een plek... waar ze van mijn afwijkende gewoonte niet op de hoogte zijn... dan uh, weiger ik het niet. Dan toch maar een ja. ja. Het, is, het is toch wel zo dat als je uw cv doorneemt... Eh, ja, dat toch wel heel veel deugd aan u. En, en op de redactie hadden we zoiets van... zou, zou, zou die meneer Wijvers nou, nou helemaal niks hebben wat niet deugd? Nou ja, in ieder geval ben ik er kennelijk in geslaagd... om dat goed verborgen te houden. <lacht> en dat, blij, dat houdt u ook zo? <lacht> ja, lijkt me wel de beste strategie. Ja. Maar, maar kunt u het zich voorstellen? Want dat kan ook heel intimiderend zijn, hè? mensen die, die zo goed zijn. Ja, nou ja, kijk, ik, ik leef vanuit de vraag hoe zou het leven bedoeld kunnen zijn. En daar probeer ik mijn eigen antwoorden op te geven. En nou ja, zo trek ik de voor door het leven die achter mij zichtbaar is. Ja, en wat anderen daarmee doen, dat doe is natuurlijk aan hun. Zeker. Ja. Laten we het over de, de, ja, de eurocrisis hebben. U heeft het in Brussel al over die bankencrisis gehad. Bent u voor de aanpak van de Duitse bondskanselier Merkel? Dat wil zeggen bezuinigen. Of voor de nieuwe Franse president Hollande? Geld uitgeven. Nee, dus als ik de keus moet maken tussen die twee... bevind ik mij heel duidelijk in het Merkelkamp. Kijk, het grote bezwaar van het andere kamp... wat ook hier te landen aanwezig is... dat is dat eigenlijk de therapie die daar gezocht wordt... dat is de schuldencrisis oplossen met nog meer schuld. En dat kan volgens mij niet. Uh, en dat kan in het bijzonder niet, omdat we niet in zoals sommige conjunctureconomen denken in een recessie te leven en dat straks de groei weer herstelt. Het is geen tijdelijke zaak. Nee, wij leven op het ogenblik in een periode van een wat ik noem langdurige slump. Dat is ook een, een, een, een bekend begrip uit de economie. En de sensie, essentie daarvan is dat we jarenlang een puntje groeien en dan weer een puntje krimpen. Uh, en dat gaat nog enige tijd door. Dat heeft te maken met de naweeën van de financiële crisis. Dus het, dat we eigenlijk in zo'n grote schuldposities zijn gekomen... op tal van plaatsen, dat we dat niet meer kunnen aflossen. Uh, uh, en het heeft ook te maken met de ecologische crisis waarin we ons bevinden. Namelijk dat we uh, een zo groot beslag leggen... op de natuurlijke hulpbronnen van deze aarde dat we die overbelasten, overbelasten. Ja. Dat wordt, wordt op zich door, door heel veel mensen ook niet bestreden... maar zeggen ze, als je dan alleen maar op de centen gaat letten... bezuinigen, eh, dan wordt het alleen maar erger. Dan ja, gaat de nee, economie dat, nog meer achteruit. Ja, en daar, ben, daar ben ik het ook mee eens. Maar dan moet je niet, laat ik maar zeggen... op de oude manier de economie stimuleren... Maar wat je dan moet doen, dat is die... Wat, wat uh, is die oude manier dan? Nou, dat is gewoon, laten we zeggen, het, het financiënstekort laten oplopen. Mm. Hè? Want dat, Nog dat meer je, schulden maken. Hè? Want dat is toch eigenlijk wat, uh, laten we zeggen, door sommige partijen... Uh, hier en elders wordt bepleit. Maar dan moet je eigenlijk de ecologische modernisering van onze economie... Hè? Dus dat we een methode van werken ontwikkelen... Uh, technologie installeren, waardoor we veel zorgvuldiger en uh, efficiënter met uh, natuurlijke hulpbronnen, met grondstoffen omgaan. Die noodzaak die moet je benutten om in te investeren en daarmee de economie uit de slot nou, te slot. Je bent hoogleraar duurzaamheid, dus dit komt ook niet als een verrassing. Hè? Nee. Uh, maar, maar zeggen mensen dan ja, mooi die windmolens, maar voorlopig kosten ze meer dan ze opleveren, en dat geldt ook nee. voor heel veel van die andere. Nee, maar, dus, laat ik nou eens twee uh, hele simpele voorbeelden noemen. Uh, inmiddels zijn we zover uh, dat je uh, elektriciteit met zonnepanelen opgewekt... dat dat goedkoper is dan wat we moeten betalen als we het afnemen van het net. Uh, en een andere mogelijkheid die ook heel voor de hand ligt... dat is dat we minder energie gaan gebruiken. Bijvoorbeeld door de gebouwen, onze huizen, uh, kantoren... Uh, energie uh, efficiënter maken. Het levert wel allemaal op de langere termijn geld op. Nee, dat, le dat, levert, ja, dat levert op de langere termijn geld op, zeker. Maar het levert onmiddellijk werkgelegenheid gelegenheid op. He? Dat is dus, de grote winst, ja, ook dus, voor dus, de problemen van dit moment. Kijk, mijn, mijn stelling is, als je, um, en het lijkt erop uh, nu met het Lenteakkoord dat men die kant op gaat. Als je gaat investeren in die twee dingen die ik net noem... Dat levert onmiddellijk uh, investeringen op. Niet alleen vanwege dat de overheid dat wil. Maar dan zijn er ook allerlei mensen die daarop intekenen. Investeringen, die met, werk. Die met hun geld dat gaan doen, mm -hmm. financieren. En dat levert onmiddellijk lokaal verankerde werkgelegenheid op. Hè? Ja. En dat is ook waar we grote behoefte aan hebben. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen in het land... die bang zijn voor de globalisering. Die bang zijn dat hun, hun werk naar elders verhuist. En dit is werk, dat kun je alleen met lokale mensen doen. Hè? Ja, juist als je het vernieuwend aanpakt... kun je voorkomen ja. dat het werk hier verdwijnt. Dus, dus naar mijn idee zit zou zeggen, de, de oplossing van de crisis niet... in het nog weer beter doen wat we vroeger deden. Maar zit het in het nieuwe doen. In vernieuwing, in verandering. En dat is de manier waarop we de crisis moeten aanpakken. Is het in dat verband, u zegt, ik uh, ben voor de aanpak van Merkel... is het in dat verband ook, vindt u goed dat uh, Nederland net heeft besloten... om garant te staan voor 40 miljard uh, voor het uh, Europese permanente noodfonds? Ja, dus ik denk dat dat uh, uh, voortvloeit uit de logica van het Europese project. Uh, een Europees project waar wij grote belangen in hebben. Dus laten we zeggen, onze welvaart is in belangrijke mate afhankelijk uh, van uh, Europese samenwerking. En, en dat we onze spullen in Europa kwijt kunnen. 80% van onze export gaat naar uh, landen in de Europese Unie. En daarom is dat noodfonds nodig? En uh, om die mogelijkheid overeind te houden, hebben we dat noodfonds uh, nodig. Ja. We gaan daar zo over doorpraten, maar we onderbreken even voor het NOS-journaal Job Boot. Radio 1.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 Het demissionaire kabinet neemt geen nieuw besluit meer... over de Het Wiegenpolder. Staatssecretaris Bleken wilde de polder voor een derde onder water zetten... maar voor dat plan was geen meerderheid in de Tweede Kamer. De kwestie over ontpoldering in Zeeuws-Vlaanderen sleept al jaren. De partijen die het Vijf Partijenakkoord hebben gesloten... reageren tevreden op de definitieve tekst. Ze benadrukken dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen. De oppositie heeft vooral kritiek. Volgens PvdA-leider Samson verergert het akkoord de recessie. SP-voorman Roemer noemt de maatregelen desastreus voor de economie... en PVV-leider Wilders spreekt van een pakket... waar links nederlandse vingers bij aflikt. Staatssecretaris Steven van Justitie neemt de petitie... tegen de vervroegde vrijlating van Volkert van der G. uiterst serieus. De petitie is 40.000 keer ondertekend. De moordenaar van Pim Fortuyn werd in 2003 tot 18 jaar cel veroordeeld, maar kan in 2015 vrijkomen. Hij heeft dan twee derde van zijn straf uitgezeten. En dat zijn de belangrijkste punten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er is al veel vertraging in het midden van het land op de A1 vanuit Amsterdam en de A28 vanuit Utrecht. In het zuiden op de A2 naar Maastricht en de A50 van Arnhem naar Os. En kloopvallende files daartussen op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Gooimeer en Muiden. A16 Rotterdam richting Breda ook 5 kilometer... maar dan tussen Zwijndrecht en de Randweg Dordrecht. Een ongeluk op de A27 Breda richting Golkum... zorgt voor 2 kilometer file tussen Knoopend sint Annabos en Breda. En de weg is dicht tussen Knoopend sint Annabos en Breda-Noord. Verkeer richting Utrecht volgt Rotterdam. Dat is via de A58, A16 en de A59. Tot slot noem ik... De A50 Arnhem richting Zwolle. Daar staat na een kerf en ongeluk tussen Afrit Loenen en Apeldoorn Noord nog 8 kilometer. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een goedemiddag. Applaus. Welkom terug. Hier in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam, waar ik praat met Herman Wijvels, hoogleraar duurzaamheid, econoom, CDA, prominent. We hadden het over het Permanente Europese Noodfonds, waar Nederland zojuist heeft besloten om voor 40 miljard garant te zullen staan. Er is wel heel veel discussie, met name de oppositie natuurlijk schiet heel veel ja, kritiekpunten af op dat besluit. Ergert die discussie u eigenlijk? Want u bent voor dat noodfonds, zei u net. Ja, dus ik, ik, ik ben er voor En nou, ergert me dat. Kijk, eigenlijk zou mijn stelling zijn... mensen die denken dat de weg terug naar geen Europa... Naar, naar de gulden, dat dat de weg vooruit is... dat zijn mensen die ik zou willen typeren als dwaallichten. Dwaallichten, ja. Nou ja, die dwaallichten die zeggen eh, allemaal goed en wel... maar wij hebben zo direct helemaal niets te vertellen over die 40 miljard... Nou, dat is, dat is natuurlijk niet zo. Hè? Dus uh, we, er zijn besluitvormingsprocedures uh, uh, waar ook uh, individuele landen nog weer een uh, invloed op hebben. Dus, uh, en er is een Europees parlement. Waar maar, ook... maar niet als, als de nood aan de man is. Hè? Nee, dus wij kunnen, wij kunnen dat niet individueel nog tegenhouden. Hè? Dus Precies. We, we, we doen daar, laten we zeggen, een, een duit in het zakje. Dus als het fout gaat in Europa, dan wordt dat geld besteed. Daar hebben wij er niks meer over te zeggen. En de kans dat het fout gaat, die wordt alleen maar groter. Natuurlijk met Griekenland en Spanje bijvoorbeeld. Nou ja, dus dat is dan een kwestie van wat je defineert als fout gaan. Dus als je, als je, als je, als je denkt dat het investeren in het overeind houden van de euro... He, want dat zou het dan zijn. He, daar is het begonnen. Dat dat fout is, ja, dan uh, zit je natuurlijk uh, met die conclusie. Nou, ja, Vandaag hoor je bijvoorbeeld dat de Bankia, een Spaanse bank, in grote problemen verkeert. Die moeten minstens 15 miljard hebben om overeind te blijven. Uh, ja, de angst dat, dat zowel Griekenland als landen als Spanje, maar misschien ook wel Italië zeggen... jongens, kom maar op met dat geld, die uh, is misschien toch niet helemaal irreëel. Nee, dat is niet helemaal irreëel. Het kan overigens ook zijn. Daar hou ik ook voor mogelijk dat uh, vroeg of laat Griekenland er toch uitvalt. Hè. Dat is ook nog uh, denkbaar. En, dan, en dat betalen we trouwens ook. Hè. Want uh, dat gaat zijn... ons sowieso geld kosten. Uh, ja, sowieso. Hè. Dus als je, als je verbonden bent met een ander... Uh, en die ander die komt in de problemen... en je zit zo nauw aan elkaar verbonden... dat je daar, laten we zeggen, ofwel via de handelsverkeer... Ofwel in rechtstreekse financiële zin uh, schade van oploopt, ja, dan is dat zo. Was het fout in de tijd om die landen uh, bij de eurozone, bij de euro te halen? Um, nou, dus ik vind dat de invoering van de euro in de tijd, achteraf gezien hoor, zeg ik erbij, um, onzorgvuldig en onvolledig is gebeurd. Ja. We hadden Frits Bolk, zijn nu niet onbekend, deze week op tv... in gesprek met Sven Kokeman gezien toevallig. Nee, ik heb niet gezien. Ja. Hij beschuldigt u eigenlijk in dat gesprek... van de, uh, onder andere uh, het, het pleiten om landen als Italië bij de euro te halen. Luister even mee. De politieke en maatschappelijke druk in Nederland was dermate groot... dat Italië niet kon worden geweigerd. Ik herinner me dat Herman Wijfels ja, ja, ja, ja. tegen mij zei... hou op, op met dat gezeur. Precies, hou op met dat gezeur. Italianen komen er toch bij... Hou nou op met dat gezeur, zei tegen Bolkestein. Ja, ik denk dat dit een verwoording is die de heer Bolkestein... Uh, met het zeg maar, vervagen van de herinneringen aan ons precieze gesprek uh, zelf niet formuleert. Want het was anders? Uh, ja, kijk, eens. Dus, uh, ik, ik was bijvoorbeeld geen voorstander van uh, de toetreding van Griekenland. Uh, dit ging over Italië? Ja, dit ging over ja. Italië. Kijk, Italië is natuurlijk uh, mede oprichter geweest. Hè? Dat was, hoorde bij de eerste zes van de Europese gemeenschap. In de tijd. U, u was toen voorzitter van de ZERRO of nog topman uh, bij de Rabobank? Nee, dat was ik nog bij de Rabobank. Ja, dat was in de jaren negentig. Ja, en ja. Italië voldeed helemaal niet aan de normen: die 3% en dan zouden te veel zijn. Het voldeed niet aan de normen, maar was wel een hele belangrijke handelspartner hè? en nog van Nederland. Maar nee. u als bankier zegt: ja, schuift die normen opzij. Nou, dat. Laten we zeggen, zo soepeltjes ging dat nou ook weer niet. Maar dat was een, een, een lastig afwegingproces en alles afwegende. Uh, maar ja, kon ik mij in die fase voorstellen dat we Italië niet lieten vallen. Uh, maar voor Griekenland en, en Spanje en Ierland en dat soort landen zijn we wel wat... Al te snel geweest. Ja, maar zeggen mensen, als je Italië toelaat, terwijl die niet aan de normen voldeden... had je dus ook geen poot meer om op te staan om andere landen tegen te houden, zoals Griekenland. Ja, het is, nou zeg je, het is altijd een kwestie van waar leg je de grens. Hè? En in dit, in dit geval nou ja, was mijn opvatting destijds dat de Italië erbij hoorde. Is de euro mislukt? Nee. Nee, nee. Dus de, de euro is een. Um, evenals uh, de Europese Unie is een groot succes. Is een groot succes. Dat is wel knap om dat vandaag nog te kunnen zeggen. Ja, maar omdat, omdat dus mensen nu denken: ja, er zijn problemen. En dus uh, vergeet men even wat die Europese Unie en die euro ons allemaal uh, gebracht hebben. Uh, maar laat ik toespitsen op de euro. We hebben de euro geïntroduceerd op een moment. Dat we eh, eh, 1,20 dollar moesten betalen om de euro eh, te kunnen kopen. We zitten er altijd nog boven. Hè? Wat, wat dat betreft het, het is het een, een, een succes het, Terwijl het gewoon slecht gaat met, hè, met de ja, euro op zich. Maar het, het verbindt een gemeenschap die zo uiteenlopend is, landen waar het economisch nee. ramzalig is, waar corruptie is, geen belasting wordt betaald, et cetera. met landen die dat wel doen. En die klagen erover nee. dat ze nu voor de anderen moeten bloeden. Nou ja, het is, het is zo dat er in sommige landen, laat ik u zeggen, een minder strak regime bestaat dan wij hier in het noorden kunnen opbrengen, met z'n allen. Hoewel we hier soms ook problemen hebben. Lijkt me een hebben. understatement, He? maar ja. Um, en waar het dus over gaat, het, het, het, het kwam in het uh, lied voor: Het leven is een ontwikkelingsproject. Uh, het gaat dus ook hierover om die landen te leren, te helpen om zich aan uh, dat soort normen te houden. U blijft uh, optimistisch wat dat betreft naar oh, de toekomst ja, ik kijken? Een, ik ben een uh, euro-optimist. Ook als het over uw partij, het CDA, gaat? Um, nou, dat staat te bezien. Dat sta, nou ja, te, in die zin uh, dat de, de partij natuurlijk toch... Een, een belangrijke mate aan bereik heeft verloren. Uh, nu in laatste instantie. Uh, omdat men eigenlijk de, uh, de logische positionering... de middenpositie in het politieke veld... Uh, heeft verlaten, in zekere zin. Ze kiezen toch weer voor het radicale... Ja, reden. dat is goed. Dus, dat, er is nu een forse correctie opgekomen... via die notitie van het strategisch beraad. Ja. En als uh, de mensen die ons straks gaan vertegenwoordigen... daar uh, op koersen... Uh, dan denk ik dat een, een behoorlijke verkiezingsuitslag mogelijk Ondanks is. Ondanks dat er een leider zit die uw keuze niet was. Want uh, ja, verantwoordelijk dus kan, voor de samenwerking met de Ik ben, ik met ik ben de alles met elkaar uh, behoorlijk tevreden met wat daar nu uitgerold is. Hè, want we hebben iemand uh, die er ook blijk van geeft om volledig die nieuwe lijnen over het radicale midden van Haarsma Buma. Buma te onderschrijven. Ja, u was niet voor en die, hem en die ook geleerd heeft van de afgelopen episode. En we hebben daarnaast een paar frisse jonge mensen die waarschijnlijk hoog op de lijst zullen komen en waardoor we, denk ik, alles bij elkaar weer een rol kunnen spelen... in het vormgeven aan de toekomst van dit land. U was niet voor hem, zei ik, want uh, hij onder andere was voor die samenwerking met de PVV... waar u tegen was. Uh, daarom was u eigenlijk uh, niet zo gejarmeerd meer van de oude garden. Waaronder Henk Bleker ook. Uh, u was redelijk kritisch over hem. Het feit dat hij uh, partijvoorzitter was, maar later ook in het kabinet kwam... noemde u ethisch dubieus. Meneer Bleker was daar weer niet blij over. Laten we heel even luisteren wat hij zei.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 Dan hebben die heb... mensen allemaal slecht geheugen. Ja, ja, absoluut, zo, ja zo, Maar absoluut. Het dus even heel helder. Ik ben in Buitenhof gaan zitten... een paar weken voor dat beroemde congres van het CDA. En toen heb ik dus uh, beargumenteerd... waarom de partij dat niet zou moeten doen... En waarbij Hagen riep: um, Wij zijn een middenpartij. Maar waar hij tegelijkertijd feitelijk aan het manoeuvreren was om uh, op het rechts van het politieke veld uit te komen. Het rechtsconservatieve veld. Waar volgens mij het CDA niet thuis hoort. Nou, dat is inmiddels allemaal gecorrigeerd met dat rapport. Uh, en um, ik heb um, uh, Bleker ook toen uh, gezegd dat uh, hij als waarnemend partijvoorzitter. Uh, uh, niet positie zou moeten kiezen in waar die partij naartoe zou komen. Maar dat betreft heeft u met open vizier gespeeld. Uh, uh, en ik uh, heb met open, open vizier gespeeld. Ja. En ik kreeg naar aanleiding van deze uitlating een mailtje... waar ik me redelijk in kon vinden. Waarbij mensen zeiden, dit is niet uh, onder de gordel of een, in de rug. Dit is recht voor zijn raap. U, u neemt er niet He? van terug, u heeft nog nee, geen spijt in tegende, van. Integendeel, en ik vind dat, dat de heer Bleeker ongeveer de allerlaatste was... die zou mogen pleiten voor het begraven van het verleden. Want, Want... daar heeft hij... Daar heeft hij dus een rol in gespeeld die niet past bij een partijvoorzitter. Waarom hebt u zichzelf niet aangemeld als uh, potentieel nieuw partijleider? Um, nou ja, ik ben um, inmiddels uh, iemand die zijn leeftijd schrijft met een zeven als eerste cijfer. U dus ziet er ontzettend patent uit. Ja, dat is weer heel wat anders. Uh, maar, dus dat is op zichzelf al een overweging. Uh, maar uh, ja, goed, voor ik... iemand die altijd dan toch ook van de kant uh, ook kritiek heeft. Uh, die waar de rode lopen voor uitlichten, Altijd als er weer een formatie is, wordt uw naam genoemd. U had zo kunnen beginnen. Nee, dus die, die mogelijkheid die heb ik zeker uh, zelfs meerdere malen gehad. En, overwogen, ook, en ook wel overwogen. En Deze keer... keer ook weer? Nee, nee, nee, nee. En iedere keer weer, als ik dat deed, was de uitkomst dat de politiek niet mijn biotoop is en dat ik daar niet in moest. Is het dan ook niet makkelijk om langs de kant wel een oordeel te geven? Uh, ik vind dat je uh, als lid van een partij uh, gewoon ook nou, je burgerplicht hebt... om je mening over uh, wat er in het land en, en met die partij en door die partij gebeurt uh, te geven. U blijft de premier die Nederland nooit gehad heeft en uh, nooit zal ja, krijgen. Daar ziet het zeer naar uit. Ja. En u heeft uw mening weer gegeven. Dank daarvoor. Dank voor dit gesprek, Herman Wijvals. Graag gedaan. Op de radio, draai je huis aan. Op de radio. Ja, luisteraars. De partijen Eigen Huis, Woonbond en AIDES presenteerden gisteren hun plan om de woningmarkt te hervormen. En dat is hard nodig, want de Nederlandse woningmarkt is de afgelopen jaren steeds verder vastgelopen. Wij van Vrijdagmiddag Live willen ook een handje helpen met dit vastlopen... door elke week aan tafel mensen, met hun makelaar... de eigen woning te laten aanprijzen voor de verkoop. Prijs je huis aan op de radio, prijs het aan. Ja, en deze week zijn mijn gasten. Hallo, goedemiddag. Mijn naam is Bo. Bo, ik dacht dat we hadden afgesproken dat ik het woord zou voeren, toch? Ja, zeg Maar ik mag mezelf toch wel even voorstellen van hoe ik heet. en. en als je ja, nou like... even je mond houdt, Bo, ja, dan voer ik het woord. Dank je wel. Ja, eh, ik zou zeggen... Stelt u zich bijna even voor, zodat de luisteraar thuis een beeld krijgt van wie er aan tafel zit. En dan neemt u daarna het woord, meneer... Ja, ja, ja ga je er ook wel tegenaan zitten bemoeien? Het is voor mij al zwaar genoeg om hier te zitten, ja. Mijn naam is Cas, Cas van Erp. En ja. ik ben Bo. Bo, ik heb je naam al laten vallen, dus de mensen die weten die inmiddels wel, ja. Wij zijn Cas um, en Bo van Erp en je... ons huis staat dus te koop. Ja, ja, nou ja, huisje, het is niet veel. Bo, uh, even voor onze informatie, waar staat de woning? Gemeente Os, Buisselstraat, oh. nummer 248. Ja, ja. ja, dat is een hele armoedige straat, hoor. Een, een buurt Bo, van niks. Oh, het is een gezellige buurt, hè, met een grote sociale controle. En we hebben een tuin. Ja, nou, dat stukje gras daar op het noorden. Op het zuiden, uh, boog, hè, De tuin ligt op het zuiden en heeft een heerlijk ruim zonneterras. Mm. Ja, twee tuinstoelen en hij Vol. De tuinmeubelset plus de parasol bied ik in zich heel gratis aan bij aankoop van de woning. Ja, ja. En, en hoe groot is de woning? Klein. Uh, je kan je kont er niet keren. Groot, juist groot voor die prijs. Hè. En overal uh, vloerverwarming plus cv. Vloerverwarming? Ik heb al 37 jaar koude voeten. Wow. Ja, nou, uh, uh, luisteraars, we gaan even naar de enige gast hier aan tafel die we nog niet gehoord hebben. En dat is jullie makelaar, meneer Lisman. Nou, ja, Goedemiddag. Ja. ja, meneer Lisman, hoe lang staat de woning van de familie van Erp al te koop? Al Aantal heel ogen... lang. Nou, ik zou het niet precies durven zeggen hoor. En, en hebben zich al kopers gemeld? Nou, voor, voor, voor zover mij bekend, uh, zover in de afgelopen Drie maanden nog niet zo heel veel. En hoeveel is niet zoveel? Nou, om en nabij de er, echt heel weinig mensen. Ja. Het is ook niks, het is een krot. En het stinkt er verschrikkelijk. Paul, hou nou toch eens een keer die grote Ja, het is toch zo. Uh, het, het stinkt er naar natte hond. Oh. En het staat opeens starten. Niet, het, het is twee jaar geleden volledig gerenoveerd. Wat er bij ons in de wc allemaal niet naar boven komt... Bo, dat wil je niet uh, bo, weten. Maar, maar, maar, waarom willen jullie je huis eigenlijk verkopen? Wij willen verhuizen naar de hoofdstad. Niet waar. Ook jij wil naar Amsterdam, Bo. Echt niet. Nou goed, even samenvattend. We hebben het hier over... Nou, zal ik het anders even samenvatten? Ja, dat is goed. Oké, nou we praten hier over een koopwoning van ongeveer bij de 50 vierkante meters... met een tuin op het zuiden, ruim zonneterras. Vuurverwarming overal met cv en open haard en een gezellige buurplus. Dus een gratis luxe tuinmeubelen Zo, ja. Nou, dan is het nu tijd voor het grote moment, denk ik. Wat kost de woning? Wat is de prijs? Nou, al met al een heel riante woning voor het luttelijke. Ik wil het niet. Oh! Ik wil niet, ik ga niet, ik blijf zitten, maar ik zit. daar goed. Blijf zitten, we gaan. Luister, jij gaat gewoon mee naar Amsterdam. Niks in Amsterdam, ik blijf in de in mijn eigen huis. Het is mijn geld, Bam! mijn erfenis. Oh, ik, ben weg, ik ben weg. Ik blijf hier. Dames en heren, dames, heren, dames, heren, dames, heren we, we moeten afronden. Wilt u ook uw huis aanprijzen op de radio? Dat kan niet! <tied> Harry Verloon, Bas Hoeflaak, Pieter Bouwman en Marjan Luyvoordi. De yeah, yeah. gastrecensent. Is gearriveerd. Ellen yeah. ten Damme. Hallo. Je hebt een, uh, wat is het, een kootje met een dier erin neem ik aan? Het is een dier. Het wat is een voor vogel. dier? een het vogel. Een vogel? baby exter. Een baby-ekster? Ja, hij heet Ari. En, en die neem je overal mee naartoe? Is dat toevallig? Ja, toeval? nu wel ja. Want? Sinds, sinds deze week. Huh? Hij is uit een boom gevallen. Ah... En is gevonden bij mij in de straat. En jij bent uh, en de baby aan, aan het oplappen. Eh, vandaar ja. ook dat je wat later was. Want de baby moest... Ja, ik was demonstreren hoe tam die al was. Maar... <laughs> Hij was niet tam. Dat viel eigenlijk wel nee. tegen. Hij was met de dag brutaler. Ja, we ja. hebben... Uh, uh, ik zal het nog even zeggen, want, want uh, je was hier vorige week ook al. Je lijkt wel vast de gast te worden. Dan heb je muziek ja. gemaakt. Dat is overigens nog ja. te zien voor iedereen die dat wil. Op onze site vrijdagmiddelenlive.avro.nl Vijf nummers die Elan vorige week hier speelde. Vandaag ben je ah. gastrecensent. Je ja. bent voor ons na een Film geweest, On The Road. Yes. En je hebt het toneelstuk Hoer gezien. Hoeren van, toneel, van toneelgezelschap Nieuw West. Ja. Zullen we met de film beginnen? <laughs> Dat is goed. Hoe ja. was hij? Uh, zeg eens maar, waar gaat hij over? Uh, kijk, het is de verfilming van het boek van Jack Kerouac, On de, The Road. De Hippie Bijbel. Ik heb het niet gelezen, maar je kan ook zeggen. Zoals hier, er stond in een recensie in het Parool, trouwens. Zo van, er zijn al heel veel films die je daar een beetje aan doen denken. Ja. Het is echt on the road in Amerika, maar dan in de jaren 50. Uh, het is, je ziet jongeren uh, die allemaal stoute dingen doen. En dat, ja, die willen zich bevrijden van het burgerlijke bestaan en van hun ouders. Dus, dus kortom, je ziet veel, ja, veel seks en, en met z'n allen en drugs. En ik vond het wel leuk om te zien. van... ach Eigenlijk verandert er nooit iets. Nostalgisch? Over... Ah, je bedoelt mijn eigen leven? Ja, een beetje wel, ja, ja, ja. Maar goed, het ziet er allemaal heel mooi uit. Het is mooi gefilmd. Het, het werd onverfilmbaar geacht. Dat, dat boek is geloof ik door de Kerouac, Kerouac, Kerouac in één keer geschreven. Ja. Uh, in, in een soort roes, ongetwijfeld ook. Achter elkaar, op een hele dat, grote dat rol zie je aan het eind van de film. De dat mensen zeiden, ja, hij... hier kan je geen film van maken. Dus wel? Uh, dus wel... Ja, het verhaal is niet heel erg duidelijk, want het is gewoon een aaneenschakeling van uh, onderweg zijn. Dus in die zin is het inderdaad ook dat boek, werd geloof ik ook niet in, uh, meteen uitgebracht daarom, omdat het een beetje plotloos was. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk om een film van te maken. Maar, maar de moeite waard als film toch? Ik vind van wel, ja, misschien iets meer voor jongere mensen schat ja? ik, of ben ik al van, heel oud. Vanwege expliciete seks of zo? Ja, het is, best wel, het is niet zo dat je er heel erg achterover kunt leunen met alleen maar popcorn. Want er zijn ze zetten wel scènes in. Dat je, oh, oh, ja, maar het gaat okay. over de tijd die die ouderen meegemaakt hebben natuurlijk. Ja, dat is waar. Die hebben zich hier voor een deel aan overgegeven. Ja. Uh, dat andere stuk, uh, ja, de titel doet al vermoeden dat het ook niet over een familievoorstelling gaat. Hoer. Journal, hoer. Uh, gezelschap Nieuw-West. Ja. Gaat ook over een hoer? Of? Het gaat over twee hoeren. Um, maar niet in de zin van gezellig, rondborstig, uh, het is heel, heel ruw en rauw, kaal, bijna lelijk, zeg maar. Het decor is plakband, uh, karton, uh, ja, ruw. Uh, dus in die zin zou je niet kunnen spreken van een gezellig avondje uit, maar ja, ik hou daar meer van dan van zo'n film eigenlijk. Ja, die vond je... Uh... Nou, dat is dan heel glad. Als het nou een Tsjechische film was, dan zou ik het al interessanter vinden, want ik oh. ben zelf een beetje moe van die Amerikaanse... Alleen al die taal en altijd dat. Ik weet niet, het beetje hetzelfde soort landschap. En dan ook weer van die country-achtige muziek. Het uh, is heel mooi. Het ja, speelt in Amerika, maar, maar het is een Brazi Braziliaanse regisseur die hem gemaakt heeft. Trouwens. Ja, dat is waar. Maar goed, het toneelstuk. Ja, dat um, waardeer je dus eigenlijk meer? Nou ja. Als ik moet kiezen van waar zou ik dan liever heen gaan, dan zou ik daarheen gaan. Want wat, uh, vond je, uh, wat vond je van het stuk? Wat, wat, wat zegt het verhaal? Wat willen ze je vertellen? Ja, eigenlijk. Dat maak ik ervan. Iedereen is wel iemands hoer. En als je een beetje pech hebt, kom je in, in zo'n soort bestaan terecht... van uh, ja, gebruikt worden, toch wel. En die, maar die, de voorstelling is heel, uh, heel mooi gespeeld door Cas Enklaar en... Uh, uh, even kijken, hoe heet hij van de achternaam? Vincent. Vincent, Vincent, Vincent. Rietveld ik, ja. en Marien Jongewaard. En Marien Jongewaard komt halverwege als een soort junk op dat je denkt van... Hé? die lijkt echt wel van de straat. Want ik was toevallig, toen ik daarheen liep... kwam ik ook zo'n soort junk tegen. Te, dat je denkt van, oh, ik loop liever even met een boogje overheen. Heel agressiever. En zo kwam hij ook op. Het leek was zo goed gespeeld. Heel Alsof het heftig. van de straat zo doorging. Ja, die, oh. en, en, en een eenschakeling van... Ja, een spervuur van woorden, monoloog. Heel maar heftig, het maar Het zijn mannen die, die, die vrouwelijke spelen. Ja, de mannen spelen vrouwen. Het begint met dat ze zich heel langzaam allemaal uitkleden... en een uh, balletpak-achtig iets aandoen. En dan vertellen ze over hoe het was... Alsof ze veertien zijn. En dat is geen treurige travestie dat dat werkt. <laughs> nou ja, je kan het als zeer treurig zien, maar het is heel mooi gedaan. Het is ontroerend. Het is heel mooi. Het is heel fijngevoelig. Um, ontroerend. Ja, Terwijl zeg... je wel. Blijkbaar... En ook grappig. Ja, ja je hebt de, de oudere acteur Kas eh, speelt meer de ontroering, de iets stillere figuur. Die zie je dan in het tweede deel of derde deel van de show uh, voorstelling. Uh, als oudere persoon en uh, die andere, maar uh, Vincent speelt de jongere en die is ook die komt ook komisch uit de hoek, of ik moest af en toe heel erg lachen, ja, maar dus het is uh, want het is ja. en humor zeg je en het is ontroerend, ja. maar het gaat ook het laat wel de zelfkant zien. Het is niet, ja, het is absoluut niet een gepolijst romantisch beeld, nee, totaal niet. Nee, als jij zou moeten kiezen tussen of de film of het stuk, ja, dan, dan zeg ik toch het stuk, want ja, ik weet ik, ik, ik heb Iets altijd met Amerikaanse films, denk ik, altijd... De, uh, maar het is ook mijn uh, probleempje misschien, dat ik bij films heel snel heb... Oh ja, een vrouw is, is eigenlijk altijd een soort hoer. <laughs> in die Amerikaanse Andersen films bedoel je? Slet, uh, nou, in het algemeen in films... En of het is de vriendin van... die erbij staat te janken, ook in deze film. van. Ik blijf achter met een baby. En ja. oh, je, je blijft ook... wanneer kom je nou thuis? Weet je wel, altijd dat. Dan heb je liever die en mannen... Daar herken die, ik, die, ik niks in. Nee, <laughs> nee, ja, als maar, het over ja. jezelf gaat. Dan zie je dus liever die mannen die hoeren op toneel spelen. spelen. Ja. De film draait, zeg ik erbij, sinds gisteren in de bioscopen. Het toneelstuk hoer van Nieuw-West is nog... Uh, tot en met morgen, dus je moet gauw zijn... als het nog niet uitverkocht is. In Theater Friska, Frascati. Maar ja... ja daarna gaat het, gaat het in neen. Amsterdam. Daarna gaan ze op tournee. Dus kun je ja. het ook elders zien. Ellen Ter Damme, dank voor je komst hier naartoe. Veel succes met je babyvogel. Ja. Uh, en zo uh, so direct gaan wij door met de uitzending. Hey. Hey, Muziek, kijk, ja, ik zet even kijken wat gaan we doen. Sorry, Bertolf staat alweer klaar. De bonustrek. Tot aan de reclame uh, op de radio te horen. Maar op, op onze site in zijn geheel te zien en te bekijken. We zijn al begonnen. Bertolf. I've been making the first step to take control. And I will tell you this once to make a note. All the day. is the